Acht uur na wel met het NOS-journaal. Op de website van het Koninklijk Huis is een condolianceregister geopend... na aanleiding van de dood van prins Frizo. Voordat de RVD dat bekendmaakte... stroomden de condolences al binnen op internet en de sociale media. Binnen een uur hadden ruim 6000 mensen een bericht achtergelaten op condoliancen.nl.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 Er is tot nu toe weinig publieke belangstelling bij Paleis Huis den Bos in Den Haag. Enkele tientallen mensen brachten bloemen of een tekening. Prins Friesel overleed vandaag in Huis den Bos aan de gevolgen van het coma... waarin hij begin vorig jaar raakte na een ski-ongeluk in Oostenrijk. Het aantal ongevallen met recreatieboten is in Nederland in acht jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2004 waren er een kleine 200 ongelukken, in 2012 waren het er meer dan 470. Volgens Rijkswaterstaat zijn er twee oorzaken. Er is meer pleziervaart en de ongelukken worden steeds beter geregistreerd. Tussen 2004 en 2012 vielen er in totaal elf doden bij aanvaringen. Dit jaar ligt het aantal al op, eh, op vijf. Zevenkamster Daphne Schippers staat na de eerste dag op de WK in Moskou op de tweede plaats. Na een derde plaats op de 100 meter horde verloor ze wat terrein bij het hoogspringen en het kogelstoten. Maar door een goede 200 meter klom ze van de negende naar de tweede plaats. Nadine Broersen staat na vier onderdelen veertiende. Het weer. In het oosten nog een bui, vanuit het westen opklaringen. Morgen weer zon met wat buien en mogelijk ook onweer. De temperatuur blijft een graad of 19. Woensdag en donderdag blijft het nagenoeg droog en wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Deze week zomerse gesprekken over de winter. Met Govert van Brakel. Goedenavond, Slave Ride. Terwijl het uh, nog volop zomer is, zijn de voorbereidingen op de winter... achter de schermen al lang begonnen. Deze week in twee dingen bij Max. Mensen voor wie de zomer in het teken staat van de aankomende winter. Bart Veldkamp, vroeger Olympisch schaatskampioen... Vandaag de dag coach van Belgische Schaatstalenten. Goedenavond. Goedenavond. Bart, staat jouw leven in de zomer al in echt in het teken van de winter? Uh, ja, eigenlijk is het, <laughs> heb ik het elke dag over schaatsen, schaatsers, uh, schaatsen bezoeken, weet ik allemaal wat. Ja, Continu. Maar wel nog iets genoten van de zomer, het mooie weer? Oh ja, tussendoor. En dan uh, geniet ik zeker van het mooie weer. En uh, dan zit ik uh, meestal op de racefiets om daarvan te genieten. Echt waar? Ja, dat is nou ja een... die racefiets geeft alweer iets van, uh, oh ja, wel conditie en uh, straks... Ja, de ene kant geniet ik er ook van, de andere kant zit er inderdaad altijd een soort uh, dwangneurose van uh, ik moet fit zijn, <laughs> zit in het systeem. Maar ja. uh, ik heb ter, ik, als ik fit ben, dan ben ik wel heel blij dat ik uh, die uurtjes weer heb doorgebracht ja. op die fiets. En hoeveel kilometer maak je op zo'n uh, nou, dacht ge... Nou, ik fiets tussen de, de 50 en de 70 kilometer per keer, altijd al mee. Ja, voor jou wel. Uh, ja. zeg, we gaan zo meteen praten over de zomer van de schaatser. De uitdagingen van het runnen van een schaatsteam. Want dat valt nog niet mee. Eerst even het nieuws van vandaag. Het overlijden van uh, prins Frizo. Jij hebt mensen van de koninklijke familie ontmoet. Of was het maar door je schaatscarrière. Heb je ooit Frizo ontmoet? Uh, nou, Frizo was altijd een beetje op de achtergrond. Die stond bij dat soort sportevenementen nooit zo uh, vooraan. Uh, ja, Een paar keer officiële gelegenheden. Dus ik kan niet zeggen dat ik hem persoonlijk ken... Nee, hij was niet zo van de sport, althans niet, niet voor het oog. Althans. Nee, hij was nooit zo op die evenementen. Hij, was daar, uh, hij liet dat over aan zijn broer. Ja, en dat, dat waren wel contacten, kun je zeggen. Dat, dat was een gesprek? Nee, ja, die, die met uh, de koningin en nu dan, of de toenmalige koningin en nu uh, de koning, die waren altijd zeer uh, open en bereikbaar. En uh, ja, die, die genoten van de sport, maar ook met het contact uh, met de sportmensen. Ja, en genoten de sportmensen ook van het contact met hun? Ja, uiteindelijk was altijd. Iedereen merkte je dat als je met Bel bij de Koningin was geweest, of met de Willem Alexander had gesproken, dan was iedereen nog weer van verbaasd hoeveel details ze wisten. En uh, dat ze geen rare dingen zeiden van um, een rare tijd of zo. Dus het was altijd uh, een positieve uh, ervaring. Ze waren op de hoogte. Ja. Ja, je gaf net al even aan: het is zomer. En dan doe ik ook wel eens uh, aan die zomer mee. Dan ga ik gewoon 50 kilometer uh, fietsen. Is er ook tijd voor een feestje? Uh, ja, ja, ik, ik, ik kom weer terug bij dat fit blijven. Ik, uh, ik hou nooit zo van als ik laat naar bed ga. Maar een gezellige avond als het mooi weer is, 25 graden. En uh, ja, dan zit ik ook wel buiten tot een En wat staat er 1. dan op tafel? Wat, ik bedoel, aan glazen. Uh, water en uh, rode wijn, witte wijn. Oh. Soms een biertje. Ja. Ja, ik ja, ben soms de, nog wel normaal. U is een gezellig mens. <laughs> <laughs> ja, nou ja, alles voor de sport. Hè. Um, hoe belangrijk is de zomer voor een sporter... Uh, als hij zich moet voorbereiden op de winter? Uh, voor een schaatser is een zomer enorm belangrijk. In de zomer leg je eigenlijk de basis voor de winter. Als je de zomer niet hebt, dan ben je eigenlijk geen schaatser. Nee, wat, wat, maar wat doe je dan? Wat doet een schaatser die zich voorbereidt op een topseizoen in de winter des zomers? Uh, ja, je doet heel veel, uh, heel veel fietsen, veel krachttraining. In, inmiddels schaats men ook in de, in de zomer al een week of zeven uh, tot acht wel. Uh, en die training begint eigenlijk, uh, eind april begint dat al... En ja, je werkt aan je conditie, je werkt aan je kracht. Dat zijn eigenlijk de twee basisdingen. En die moet je echt op orde hebben, ja, zeg maar tot nu. En misschien nog een week of twee, drie. Maar dan beginnen alweer de voorbereidingen naar de eerste wedstrijden. Dus je, hebt je maar een paar maanden. Dus in feite, op het moment dat de eerste wedstrijden er zijn... moet je ook helemaal klaar zijn. Dan moet je daarna alleen nog maar zorgen dat de zaak eh, enigszins op niveau blijft. Precies, en daar, daarna is het uh, fine-tunen. Voor de Nederlanders uh, ja, is de eerste selectie al eind oktober... En dan, ja, dit komend jaar is het erop of de er honderd in december voor de Olympische Spelen. Dus ja, je kan in die periode daartussen eigenlijk niet meer trainen. En wat doe je aan krachttraining? Wat, wat ben je dan concreet aan het doen? Ja, je werkt veel met vrije halters, dus met dumbbells in je hand. Ja, als matillen? Ja, een halter in je nek leg je en dan doe je allerlei uh, squat jumps en dergelijke. Het om het maar even simpel te houden. Ja, nou, ik vind, wat is een squat jump? <laughs> nou, dan, sta, dan ga je door je, zak, sta je rechtop, je zakt. Door je knieën tot aan een zeg maar, uh, stoel zitpositie positie En dan ga je weer omhoog. Er ja. zit alleen geen stoel achter je. Nee, en uh, <laughs> dan ga je het ijs op. En wat doen ze dan op die ijsbaan ook echt uh, voluit? Uh, 500 en 5000? Nou, uh, kijk, in, kachelen? in de zomer staat het schaatsen in dienst van het trainen van de andere trainingen. Dus dan is het meer het onderhouden van de techniek. En dan ben je niet zozeer bezig met het zoeken naar snelheid. Dan is het meer het onderhouden van, het, van de techniek en het gevoel. Ja. Bart Veldkamp, oud schaatser. Vandaag de dag ook schaatsencoach. Gaan dadelijk... Uh, Even onderzoeken wat hij allemaal coacht en hoe hij dat uh, doet. Maar u kent hem uh, natuurlijk van in ieder geval dit moment. Ja, dat moet toch lukken. Dit moet toch allemaal voor elkaar dit komen. Wordt weer dit een moet goud worden voor Bart Veldkamp. Dan moeten we toch met z'n allen al. Zullen we hem er nog schreeuwend over de finish brengen? Dan gaan we dat maar doen. Want dit moet goud worden. 14, 14, 58 is het de tijd. En haha, dat is hij hoor. 14, 12, 12. Ai, wat hebben we hier toch met z'n allen ongelooflijk lang opgebakt. En wat hebben we eigenlijk, u mag het best weten, gebaald... ...van dat het maar steeds weer niet lukte, dat we maar steeds vierde werden. En nu is alles vergeten, alle leed is voorbij, alle ellende is vergeten, want we hebben het. Gold medal, olympic champion, waterveldkampen Kampen bij Nederland. Ja hoor, hij gaat helemaal uit zijn bolkartje, je Velka bij Den Haag en terecht, hij is ongelooflijk blij... 1992, Albeviel. En wat doet het je als je dit terughoort? Je had het wel nou, natuurlijk. is natuurlijk altijd weer leuk. Een van je hoogtepunten, of één van je absolute hoogtepunten in je carrière. Ja, ja. dat is wel een bijzonder moment. Waar, waar is die medaille? Dat moeten we altijd weten. Ja, ja hij ligt in een kluis. Oh. Bij, mijn, bij mijn ouders of en kijk, bij mijn zus. Eén van de twee. Oh, kijk je er nog wel eens naar? Nee. Naar die medaille? Nee. Ja, want je hebt ook nog twee bronzen. Want je hebt geloof ik op vijf Olympische Spelen uh, je kunsten vertoond. Uh, ja, nee, je kijkt nog naar die... Uh, die medailles, nee, thuis ik niet. Nee, het circuit weet natuurlijk dat je hem hebt, hè? Ik bedoel, je wordt er wel op aangekeken in, in de meest positieve zin van het woord. Ja, nou ja, kijk, dat, dat is mooi en dat je er nog steeds wat aan hebt, dat is ook mooi. Um, ja, voor de rest, uh, ja, uiteindelijk gaat het leven door en je, je, je, je herinnert je die momenten van het doen en niet zozeer dat je die medaille maar, in je handen hebt. Zou jij coach nu een Belgisch talent, Swings. Ja. We hebben hem al eerder gezien. Ik het afgelopen seizoen op televisie. En dat is echt een talent, hè? Ja, dat is een uh, bijzonder talent, ja. Dat is echt iemand die uh, uit het goede hout gesneden is. Uh, enorme winnaar. Uh, mentaal sterk. Uh, mentaal heel volwassen. Sportintelligent. Sport wanneer ben je sportintelligent? Um, nou, als je weet wat je aan het doen bent tijdens het sporten, als je uh, uh, weet wat uh, de bedoeling is van een trainingsprogramma, uh, als je je laat coachen, uh, die komt dat alles bij elkaar en dan kan je spreken van sportintelligentie. Ja. Ik sprak net uh, even van Urban ja, Het Ja, is net alsof de selectie hier vandaag is, de oude selectie, maar hij zit in het volgende programma van de collega's van uh, BNN. BNR, uh, nee, BNN moet ik zeggen natuurlijk, de, de, de jongeren. En uh, hij zegt, die Swings dat is een medaillewinnaar straks in Sochi. Denk jij het ook? Ja, dat denk ik zeker. Ja, zeker. Op de 1500 meter heeft ja. hij een van de, de kansen. Noemde hij ook. Ja. Ja. Waarom denk jij dat? Nou, ten eerste dat hij de afgelopen seizoen al een keer tweede is geworden op een World Cup op de 1500 meter. En eentje gewonnen heeft. En derde is geworden in het eindklassement. Um, uh, ja. En hij uh, sterk groeiend is. Hij is ja. nog maar 22. En uh, hij wordt eigenlijk elk jaar maar beter. Ja, wat doet hij deze dagen? Want ook voor hem is het zomer. En, en die winter komt eraan. En zeker Sochi komt eraan. Ja, ja hij, zijn achtergrond is Kieleren. En ja. dat doet hij eigenlijk al, al heel zijn leven. Hij schaats pas eigenlijk op het ijs drie jaar. Dus dat is wel bijzonder. Maar hij zit vanaf zijn tiende in de Skiller Sport. En daar is hij al acht keer wereldkampioen. En ja, een week of drie geleden hadden ze de World Games. Dat zijn de Olympische Spelen voor de niet-Olympische Sporten. En daar is Kieler een onderdeel van. En daar won hij twee keer goud, en een zilver en een brons. En. Uh... Ja, hij is dus druk aan het skielen en dat is zijn ja. manier van voorbereiden. En dan komt zijn WK er nog aan natuurlijk. Ja, het WK in Oostende, Oost ja. dat begint 23 augustus tot 31 augustus. Ja, is, is dat goed voor hem om dat, uh, dat skielen te blijven doen uh, met het oog op dat komende schaatsseizoen waarin medailles op hem liggen te wachten blijkbaar? Uh, ja, het is zijn basis, het is zijn achtergrond. En als je dat uh, zeg maar als een soort schaatscoach nu ineens gaat zeggen: van oh, dat moet je helemaal anders doen, want dat doen wij, schaatsers anders. Ja, dan, dan haal je eigenlijk de kern van de, van de persoon, van dat leed weg. En, ja, daar moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. En zeker als hij uh, zo kort uh, doorstoot naar de top... dan moet je daar niet gelijk aan gaan werken. Dan moet je langzaam een beetje van de, van de zijkant zeg maar, een beetje bijmasseren. En dat wordt ook gedaan. Maar als hij overstapt hè, op het moment uh, van Schieleren naar uh, schaatsen... kan hij dan ook gelijk weer schaatsen? Nee, hij heeft er absoluut wel een periode voor nodig om over te stappen. En je merkt, je merkt wel dat dat steeds sneller gaat, steeds makkelijker... En uh, door zijn uh, ja, bewegingstalent wat hij heeft, en sportintelligentie, doet hij dat vrij snel. Ja. Ja. En heeft hij wat, want in jouw tijd bestond dat helemaal niet, hè, dat skileren? Nog die, net niet, hè? Nou, ik wel, je, handig, wil, je, wel, ja, je had al de wedstrijd, die had je al. Maar uh, ja, het was nog niet zoals nu. Het materiaal is nu veel beter. Ja. Dus het lijkt veel meer op schaatsen, het skileren, Ja. Dus hij, dus hij heeft er een, een zeker voordeel aan? Ja, want, hij heeft er absoluut voordeel, voordeel aan. Hij traint eigenlijk continu in die specifieke hoeken. En uh, daar is hij enorm sterk in. Dus in die schaat zit. Zij trainen bijna twee keer per dag op skillers. Ja, Dat was wel de vraag wat jij hem kan leren. Nou ja, er zitten bepaalde techniekfouten in. Uit, vanuit het inlijnen die je in het ze zeker niet wil hebben. Kun je eens een voorbeeld geven? Ja, je ziet bij inliners Ze doen het dan ook op een heel klein rondje van 200 meter. En daar zie je dat heel veel inliners de bocht eigenlijk nemen op hun linkerbeen. Dus ze staan veel op hun linkerbeen ja. en doen weinig met rechts. En met het lange baanschaatsen is het eigenlijk precies andersom. Je doet heel veel met je rechterbeen, met je rechterafzet. En als je die niet goed doet, ja, dan ben je eigenlijk je bocht kwijt. En als je je bocht kwijt bent, maak je eigenlijk nee. geen snelheid. Nee. Dat leer je hem. Wat deed jij dan in de zomer? Op weg naar bijvoorbeeld die gouden medaille. Behalve hard fietsen, uh, die kilometers maken zo. Want dat ja. gaat vaak samen, hè, wielrennen en schaatsen. Ja, schaatsers die fietsen veel. Daardoor kunnen ze redelijk really goed fietsen. Maar ja, wat ik net eerder zei, dat is krachttraining, lopen. Uh, en in mijn tijd ook al een beetje skilleren. Ja. En uh, wat schaatsplanken, schaatssprongen. Ja. Aardig gevarieerd doen de Nederlanders het. Ja. ja. Qua training in de zomer. De Nederlanders, dat zeg je eigenlijk bijna met nadruk. Doen de buitenlanders dat niet? Nou, bijvoorbeeld, Minder? kijk, de Belgen hebben een andere achtergrond. Uh, mensen uit Korea hebben weer een short-track achtergrond. Die staan weer veel meer uh, op, het, uh, op het ijs. Dus zo heb je per land wel een beetje een andere invulling van een zomerprogramma. Ja. En, maar maak je ook nog wel eens zo'n 10 kilometer zoals we die net hoorden? Je hoeft niet per se in die tijd, maar doe je dat nog wel? Schaats jij nog echt? Uh... Nee, ik schaats... Uh, ik... Ik kan ook bijna niet meer schaatsen, omdat ik er eigenlijk niet meer voor train. Je moet daar zo specifiek voor trainen om in die, in die diepe houding te zitten. En als je in die diepe houding zit, dan kan je een beetje schaatsen. Maar als ik nu ga schaatsen een, uh, een 10 kilometer wedstrijd... te doe ik er denk ik uh, 17 minuten over of 18 minuten. Geen 14, 12, 12 meer. <coughs> bijna een imaginaire Elf, Elfstedentocht. Maar is, je zei net, ja, de jongens gaan ook het ijs op. Hè? Waar ligt ijs in Nederland dan? Nou ja, je hebt in Heerenveen heb je de afgelopen zomer zes weken ijs gehad. Uh, dan wordt, dat wordt dan gevolgd bijvoorbeeld door uh, ijsperiode in Insel. Uh, nu is er ijs in, uh, in Hamer. En in uh, half september gaat uh, Insel weer open. Dus ja, genoeg ijs te kiezen. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Het Govert van Braco. Twee dingen deze week, nu met Bart Veldkamp. Zomerse gesprekken over de winter. Mensen die volop bezig zijn om uh, de koude maanden straks tegemoet te kunnen treden... ondanks het mooie weer van nu buiten. Zoals dus uh, Bart Veldkamp. Bart, jij runt een nieuw schaatsteam. Uh, maar dat gaat nog niet zo goed financieel, toch? Nee, het is nog niet uh, zoals ik het wil hebben. We zijn... Uh, ja, Bart Swings is eigenlijk gekomen met uh, een beetje subsidie van de overheid... En wil hij die stap maken naar echt uh, concurrerend kunnen zijn met de uh, andere wereldtoppers. Ja, dan zal die, zullen we een commerciële ploeg moeten uh, creëren. En daar ben ik ja, sinds maart mee bezig. Wat doe je dan? Ja, dan, uh, dan ga je de markt op en dan ga je zeggen van ja, ik heb een gigantisch mooi product. En uh, ja, daar moet je echt als bedrijf mee ingaan. Mm. En uh, ja, dat, dat, zeg maar in die trant ben je bezig ja. het product schaatsteam Bart Swings, Bart Veldkamp uh, te vermarkten, te ja. verkopen. En moet je dat zien voor elkaar te krijgen, die geldkraan in België... of kan dat ook in Nederland? Nou, in eerste instantie is Nederland nog steeds wel een beetje een aangewezen markt... waar je terecht kan, omdat in België de schaatsapport nog steeds klein is. Je zou, je, ik merk wel dat Bart Swings als persoon wel bekender aan het ja. worden is. Dus commercials zeg maar, zou je makkelijker daar kwijt kunnen. Maar een budget voor een schaatsteam is toch wel erg lastig, erg groot voor, ja. voor de Belgische markt. Zeg maar, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Jij in pak... Stropdas en als aanbellen. Nou, stopdas aan, aan, niet, nee. nou, niet. aanbellen bij je een groot je bedrijf. Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, je gaat je netwerk af, je benadert mensen. Je, je, je, je vraagt aan mensen van joh. Ken jij uh, bij die en die bedrijf uh, bepaalde mensen op bepaalde posities? Je moet toch wel je netwerk aanspreken en ja, zo koud aanbellen aan de deur. Je, tegenwoordig met, met het sociaal netwerk, sociale hoe heet um, social media, ja. LinkedIn en zo, probeer je dat wel. Soms werkt het, maar ja, toch persoonlijke relaties is toch wel belangrijk. Ja, want, want ik begreep ook via de sociale media, in dit geval internet, dat je er een creatief marketingbureau uh, voor gebruikt. Ja, klopt. Hoe ja. doe je dat dan? Wat is dat voor bureau? Uh, ja, dat is uh, bureau uh, Buutvrij. Die hadden een hele ludieke actie in februari. Hadden ze uh, 40 dagen vasten. En uh, dat had betekende dat zij als marketingbureau, creatief marketingbureau, voor niks gingen werken voor projecten. En je kon daar vrij op inschrijven. En uh, dat heb ik ook gedaan. Ik kon daar, daar weer op uh, geattendeerd. En uh, ja, daar heb ik daarop ingeschreven. En ze hebben mij project geaccepteerd. Want zij kregen zoveel projecten. Dus zij moesten echt kiezen. En ja, dan ga je eens kijken van jongens, hoe zouden jullie dat nou aanpakken? Ja. Want je, je denkt als, als, als, als schaatser, trainer En dan ik heb vroeger altijd mijn eigen marketingbroek gehad. Denk je toch altijd vanuit je eigen wereld. En het is heel verfrissend om eens een keer mensen die daar niets mee te maken hebben. tegenaan te laten kijken. Nou ja. Levert het wat op? Het levert er zeker wat op. Uh, een andere inzicht, een andere manier van benaderen. Het enige nadeel is, is dat je daar dan toch wel weer kennis bij nodig hebt. en die moet je weer inhuren. en die moet je betalen. Ja, en we hebben nee. geen geld. Dus <laughs> ja. Ja. Uh, ja. Maar als, als, je, als je wat meer budget zou hebben. dan zou je met die inzichten. en, en ik probeer het wel met de middelen die ik heb probeer je dat toch zeker wel op een andere manier ja. aan te vliegen dan normaal. Ja, want in het voorjaar kondigde je, uh, kondig je meen ik aan... dat er een uh, team zou worden gevormd van de lage landen... met Jan Blokhuizen, onze Jan Blokhuizen en, ja. en de Belgen Bart Swings... het uh, zojuist genoemde uh, talent. Ja, dan laat Blokhuizen in de steek. Die kiest voor een ander team. Ja, kijk, dat kon ik me wel voorstellen. Want we, ik had een beetje een streefdatum van 1 mei. Dan moeten we wat zekerheid voor die Nederlanders ja. hebben. Ja, anders gaan zij gewoon kiezen voor andere teams... wat ze rust willen hebben, zeker in een Olympisch jaar. En uh, ja, dat kon ik niet bieden. Ik had geen sponsor die dat budget uh, klaar had liggen... om, uh, om zo'n team waar, waar Jan Blokhuis aan wil, uh, in wil gaan zitten. Dat konden we niet bieden. Dus ja, dan moet je dat loslaten voor dit jaar. Maar goed, uh, wat ik zei, we bouwen voor dit jaar... maar ook voor de toekomst. En daar kan dat zeker nog in terugkomen. Ja, want je, je, je zit nu in België, maar zit je ook letterlijk in België... of komen de jongens deze kant op? Nee, ja, in de zomer trainen zij uh, met hun inline-trainer... En uh, dat gebeurt eigenlijk allemaal gewoon vanuit een thuissituatie. En uh, we hebben uh, een periode in uh, ijs gehad in Tialf. En dan neem ik het zeg maar het roer over. Ja. En in, voor de rest uh, is het een kwestie van uh, overleg van, over de programma's. En uh, over de specifieke trainingen die, we, die ze moeten doen. Ja. Want als ze, vertrok jij van Nederland naar België. Want uiteindelijk lag daar later op in je carrière meer perspectief om op grote toernooien uit te komen. En nu ben je als uh, Nederlander. Ben je nog Belg trouwens? Of niet? Ja, ja. Zijn wij nog Belg? Ja, ja, ja. Oh, jee. ook ja. nog. Heb je een nieuwe <laughs> koning? <laughs> ja. oh, je bent allebei, hè? Ja. Ja, Wat ja, ja. Oh, luxe. Zeg maar, nu ben je coach in België. Uh, biedt Nederland je dan te weinig kansen? Of zoek je die niet? Uh, nee, Nederland biedt uh, commercieel zeker veel kansen. Omdat die markt toch groter is. En daar het schaatsen toch veel meer een product nou, ja. is dan in België. Dus uh, nee, de nu ga ik eigenlijk weer terug. Ja, ja. Ik ben optimist. <laughs> ja, nou maar ja, hey, uh, zo werkt het nou eenmaal, ja. weet je. Die markt is hier, uh, het is gewoon meer intrek. Ja. Ik vind het wel even interessant om ook met je te praten over uh, Heerenveen dat zijn status van het ijsstadion van Nederland dreigt uh, te verliezen, want uh, er is zijn in de markt, maar Almere heeft de beste kaarten, begrijp ik van de schaatserijdersbond. Uh, daar komt een nieuw ijsdome. Wat vindt de topschaatser Bart Veldkant daarvan? Uh, ja, mij is het om het even waar een ijsbaan komt. En uh, wat voor trainingsbaan dat ook is, mm. dat, dat, dat is het niet. Dat, ik heb mij alleen maar verbaasd over het proces, hoe het gegaan is. En dan uh, ja, als, uh, als schaatser kijk je dan toch ook hoe de KNSB met zoiets omgaat. En dat, uh, ja, dat, dat verbaast me iedere keer weer hoe amateuristisch dat allemaal is. Wat gaat. is daar dan in jouw ogen mis mee gegaan met uh, al die kandidaten? Nou ja, kijk. Op een gegeven moment is, er, is er in november uh, vorig jaar dan een, uh, een tender uitgeschreven omdat er zich drie mensen aan, aanboden. En uh, ja, dan ga je, dat is dan de, de koers die je in één keer bepaalt. En het is niet gebaseerd op een visie van lange termijn. En dan wordt er gezegd van oké, okay, uh, we gaan naar een locatie kijken die van 2016 tot 2026 de topsport ja. gaat bieden. Ja, ook dat zo voor tien jaar bouw je niet zulke stadions. Je bouwt sorry, een stadion bouw je voor 30 jaar. En dan moet je eigenlijk een visie neerleggen als bond, als, als, als sportbond. Als je zo'n beslissing neemt daarin, hè, wat zij dus nu gedaan hebben. dan presenteer je een plan van 30 jaar. En daarin ga je een ijsbaan bouwen. En die gaat niet over straks over 10 jaar weer hetzelfde spelletje spelen. van. Oh, kijken welke stad ons nu voor 180 miljoen. Uh, iets wil aanbieden. En dat, dat mis ik. En dat vind ik heel vreemd. En dat daar ook door een uh, noc nsf niet op een betere manier naar wordt gekeken. En, en die initiatieven zijn allemaal gewoon fantastisch. Dat, daar ligt het niet aan. Als jij een keuze zou hebben moeten maken, waar zou die opgevallen zijn? Um, nou ja, ik had vooral gekeken eerst naar van waar is het logistiek het, uh, het, het meest nodig? Waar is een ijsbaan? Hè? Als zijn de, ik had dat vanuit de KNSW-perspectief gekeken. Van waar is een ijsbaan echt nodig? Uh, en dan, uh, ja, dan kom je eerder in, in Zoetermeer terecht. Of toch weer in Heerenveen. Dan dat je dan in Almere terechtkomt. Ja. Dus als je in een straal rond Almere gaat kijken. Dan heb je Amsterdam, je hebt Utrecht, je hebt Haarlem. <kijkt> en, en ja, of daar dan het uh, uh, nodig is dat daar nog een aan bij komt. Ja, dat zou ik. Dat wel Daar heb ik mijn vraagstekens bij. Nou, er zijn uh, generaties, uh, kijkers en luisteraars... die heel erg aan Heerenveen hechten. Hè? Want uh, dat is ongeveer waar ze mee opgegroeid zijn. Schaatsers ja, ja. ook, Sven Kramer hebben er ook over gehoord. Is, is, is dat een, een, een element van uh, uh, betekenis, een factor van betekenis? Zo'n uh, nostalgische gedachte? Nou ja, ik natuurlijk... Ik, uh... Nostalgie is, is, is leuk. Kijk, als je daar de tijd van Art en Casey, uh, dan werd Deventer heel vaak gebruikt. Ja, daar ja. wordt ook nooit meer geschaad. Dus uiteindelijk. Nou, maar dat is overlucht, hè? Ja, oké, okay, maar daar was ook een bepaalde nostalgie. Ja, ja die toen de tijd. En uh, die is ook weer vergaan. Dus dat zal uiteindelijk altijd wel gebeuren. Ja. Maar kijk, als een. Ik denk niet dat je die al van de kant moet zetten, want die heeft uiteindelijk toch wel het meeste nostalgie en daar zit toch wel waarde aan. En uh, net als dat je de kuip niet aan de kant moet schuiven en zo. Dus daar moet je zorgvuldig mee omgaan op een goede manier. En uh, de KNSB had gewoon hand slim moeten zijn. Die moet zeggen van jongens, ijsbanen, prima. Uh, je moet jezelf kunnen bedruipen. De exploitatie moet kloppend zijn. En uh, bouw maar als het kan. Want dan kunnen wij kiezen. En ja. daar hebben wij meer aan dan dat je weer alles, ei, alle eieren in één mandje legt. Heb jij een baan uit jouw loopbaan uh, waarvan je zegt, ja, daar kwam ik toch wel heel graag? Gewoon vanwege uh, het ja. sentiment, vanwege de plaats of de omgeving. Ja, Albert Viel, maar goed, dat was, ja, binnen, dat was binnen een dag ja. was dat, uh, weer een voetbalstadion. Nee, ja. dat is gekheid. Nee, Ik heb uh, Hamer altijd enorm mooi gevonden. Um, en, uh, ja, en, en Heerenveen bleef altijd uh, uh, een goede baan voor mij. Ja. ja, en voor de rest, waar ijs ligt, uh, daar, daar kun je uit de voeten. Ja, uiteindelijk wel. Als ja. het uh, twee keer linksom, dan uh, vermaken wij ons altijd wel. <laughs> ja, wordt nooit saai. Als je je sport bedrijft, uh, op die manier niet, nee. Als ik het nu zou doen, ja. wel, ja. Ja, maar had jij toen als Schaatsen ooit gedacht... ik uh, blijf mijn leven, althans nu, uh, je, nou wat, ben je 45, uh, ik blijf mijn hele leven in schaatsen? Ja, nou, ook heel depressief. Wat dacht je jongen? Wat ik dacht ook die jongen de gedaan? <laughs> mijn hele leven. Ja, nou ja, je hele leven. Ja, dat ja, nou, klopt. Nou, je bent nee, begonnen in, wanneer was het, 85 met de Elstede-tocht? 86, 97? Ja, ja, ik sta ja, al, maar... Ja. Nee, ja, nee dat, dat, ja, dat, dat voorzie je niet. Nee. nee. nee. Als jij uh, toen ik uh, 22 was en ik kwam in de kernploeg. dan denk je, nou ja, ik schaats tot ja. op mijn 26e, want dat is nog heel ver weg. Ja, uiteindelijk stop je op je 38e. Ja. Omdat je ervaart dat het, uh, het leven is elke keer nu. En dat nu kan, ja, dat, dat heeft eigenlijk geen tijd. Of dat kan je ook niet nee. zeggen van, dat ga ik niet meer doen. Nee, maar ik, ik bedoel alleen maar, je hebt er zoveel lol en plezier in dat je zegt, nou ja, daar kan ik gewoon nog jaren mee vooruit. Ja, zoals ik het nu uh, doe, een beetje management... en deels uh, ja. specialist in de schaatstechniek uh, bevalt mij goed. Zullen we nog even naar Sochi kijken? We hebben net al gezegd, uh, jij althans, dat uh, jouw talent Bart Swinks uit België... een kans hebben is op 1500. En wat was het Vijf kilometer? Ja, 1500 ja. meter vooral. Ja, 5, de kilometer de 5 kilometer is een beetje een ja. outsider. Ja. ja. ja. Van nou, de ja. derde plek. In Sochi, uh, daar is een hoop uh, te doen om, uh, om de homo's... Hè, de anti-homo-wetgeving in de Sovjet-Unie... Uh, daar, daar bestaat wat geluid van. We horen in ieder geval zo dadelijk ook IOC-voorzitter Rogge... die wat opheldering vraagt ter zake aan de Russische autoriteiten. De sportaccommodaties in Sochi liggen er nog verlaten bij... maar als hij straks een man met een man zoent of een vrouw met een vrouw... is dat dan homopropaganda en kunnen sporters daarvoor worden opgepakt? Er zijn nogal uncertainties en we hebben besloten om meer vragen. As of today. Wat voor noc NSF en ook voor het IOC echt onacceptabel is... is dat als atleten bijvoorbeeld een medaille halen... met een, uh, met een andere seksuele geaardheid... Uh, bijvoorbeeld felicitaties in ontvangst neemt van zijn vriend of zijn vriendin. En stel dat dat niet zou mogen, ja, dan hebben we natuurlijk wel echt een probleem. Dat is Gerard Dielissen, de directeur van uh, noc NSF, Jij gaat er ook heen, hè, Sorsi. Ja. Wat vind je van al die ophef? Uh, wat vind je van het gepraat uh, in deze zin? Um... Nou ja, kijk, die, die, die regelgeving is natuurlijk wel, wel vaag. Ik bedoel, uh, het blijft over die uh, bescherming van uh, afwijkende seksuele geaardheid. Ja, de, er wordt dan gezegd van ja, maar dat is om de, bijvoorbeeld kinderen te beschermen. Maar het is natuurlijk gewoon uh, heel erg dubbel. En het is natuurlijk belachelijk dat je daar, uh, als je wil uiten, dat je dat niet kan doen. Nee. Maar zou jij er een punt van maken om al of niet te gaan? Nou ja, nou ja ik, ik denk dat je beter uh, daar kan zijn en daar een statement kan maken. door. Bij wijze van spreken dat alle mannen tijdens de opening hand in hand het stadion binnenkomen. Ja. En alle vrouwen hand in hand. Dat, ik bedoel, dan bereik je meer dan te zeggen we gaan niet. Nee. Zeg maar, uh, René van der Grijp zegt er zijn geen homo's in het voetbal. In het betaald voetbal, de hoogste regio. Hoe zit dat in het schaatsen? Nou, er zijn er niet veel mannelijke homo's. Nee, bij de nee. vrouwen zijn er uh, wat meer. Uh... Ja, van iedereen Wust is het algemeen bekend. Hij ja, die heeft uh, nou een vriend. Dus ja, is... ja, ja, ja, nou weer een vriend. Ja. <laughs> ja. Nee, maar goed, ze heeft ooit gezegd... ik heb een, ik heb een vriendin, weet je. Ja. Dus daar, daar wordt ook niet angstig en uh, vervelend nee, uh, over gedaan. Nee, ja, dat wordt zeker niet angstig. Of nee. Maar jij gedaan. kent ze niet... Uh, Nee, nee. Ja, er zijn er één of twee, drie ja. of zo... in het verleden, wat ik dan weet. Ja, Voor de rest, maar, maar is, is het zo geen zo ook, ja, ja, dat geen punt? Dat zou een worst wezen. Ja, ja, maar het is ook in de schaatswereld geen issue... zoals het nu opspeelt in de voetbalwereld. Nee, ja, ja, ja, ja, ja. Ik vind dat altijd heel raar. Ik, ik begrijp ook nooit... Ja, ik, ik ken het probleem niet... in mijn leven. Nee. Dat ik raar vindt. Of nee, maar het zo. vervelend is Russen uh, maken er in hun wedstrijd een ja, nou, probleem ja, van. Maar ik dus, die snap die ja. mensen inderdaad niet die daar een punt van maken. Ja. Worden, dat ja, ja. een beetje onbegrijpelijk. Ja. Nou is de zomer een end op streek. Wat ga je nu nog doen de komende tijd om jouw talenten maximaal aan de start te krijgen? Uh, nou ja, we zijn druk in voorbereiding. Uh, half september gaan we op trainingskamp de Insel. En uh, daar zijn we nu druk aan het voorbereiden op. Ja. En nog een WK in uh, Oostende. Doe maar. En dan is de zomer voorbij en dan begint de winter. Ja. En, zie je daar echt naar uit? Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja. Okay. Zeker ik ben... met een nieuw team. Ja. Ja. Nou, Ik wens je veel succes en hopen dat je uh, de bondscoatschap met Amerika nog ooit afgehandeld wordt. Hè. Dan was je ontslagen. Ja, en, dat, ja dat, moet ik, uh, dat moet ik in augustus nog naartoe. Dat is nog een rechtszaak, hè? Ja, dat loopt nog steeds. Jeetje, dan kost je ook weer geld, Bart. Ook weer dat, ja. God, vind ik, moet je ook, alles kost anders, me geld. <laughs> alles kost je geld. Ja, je moet ook nog leven. Nou, ik wens je een mooie, mooie zomer. Ja, mooi, en je. vooral een mooie winter met, met Bart en, en consorten. Fijn dat je, je wilde zijn. Graag gedaan. Dit was Tweedingen van Max. Meer informatie op de website tweedingen.nl. Morgen gaat het ook in de zomer over de winter. Een kerstbomen kweken en een pepernoten bakken. Zo is dat. Geen koekenbakken, pepernotenbakken. bakken. en pepernoten Today willen Veenhoven. Hi, wij kijken terug of we kijken terug op de hele dag. We staan stil bij het overlijden van Prins Friso en dat doe ik onder andere met oud Tweede Kamerlid Boris van der Ham, um, onder andere met um, columnist bij het financieel dagblad Onno Aarde. En de laatste bijvoorbeeld heeft nog een, een hele nacht met Prins Friso in de kroeg gezeten. En heeft er mooie verhalen over dat en nog veel meer, zo meteen in BNN Today. Ja, en behalve Bartemijs is er nog een haagenees. We noemen er uh, na net Ruim met het genre. Dit is Radio 1. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vanavond teruggekeerd in Nederland. Het koninklijk paar heeft na het overlijden van Prins Frizo zijn vakantie in Griekenland afgebroken. Op paleis Huis en Bos was vandaag prins Constantijn al gezien, net als zijn neef Pieter Christian. Ook prinses Beatrix is daar. Op de website van het koninklijk Huis is een condoleanceregister geopend. Prins Frizo overleed vandaag in Huis en Bos nadat hij anderhalf jaar in coma had gelegen. Klanten van T-Mobile die vorige week last hadden van de netwerkstoring in het buitenland krijgen een schadevergoeding. Op de website van T-Mobile kunnen klanten via een formulier een vergoeding aanvragen. Donderdag en vrijdag kon een deel van de klanten van T-Mobile in het buitenland met hun mobiele telefoon niet bellen of internetten. En het Egyptische leger treedt voorlopig toch niet op tegen de protestkampen van aanhangers van de afgezette president Morsi in Cairo. Volgens de autoriteiten wil de legerleiding bloedvergieten voorkomen. De aanhangers van de moslimbroederschap eisen dat Morsi weer wordt aangesteld als president. Nou, dat was het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is anderhalf over half negen. Goedenavond. Ook wij staan stil bij het overlijden van Prins Frizo. Dat doen we met verschillende gasten aan tafel. Oud-Tweede Kamerlid Boris van der Ham, columnist en auteur bij het Financieel Dagblad Onno Aarde. Juristen en Arabisten Laila al Al-Zwaini. En onze vaste maandagavondgast Erben, Wenemers. en Boris. Jij twitterde vanmiddag Prins Frizo overleden. Nieuws dat je verwacht en dat toch verrast. Heeft, heeft iedereen aan tafel een beetje dat gevoel? Het ja, was een beetje ja, de chroniek van de, van, de, yeah. van de aangekondigde dood. Hè, zoals dat ja. ook van uh, Gabriel Garcia Marquez ja. heet. En uh, dat, dat was wel afwachten geblazen. Maar toch ook wel onverwachts, Erben, of niet? Uh, wel onverwachts, ja, ja, ja, ja. Eigenlijk wel, want uh, ja, het kan natuurlijk nog jaren duren. Hè, maar, maar het kan ook zomaar af, af, aflopen zijn. En dat was het vandaag. Ariel Sharon ligt geloof ik nog ja. steeds in coma. Ja. Al ja. jaren geleden in coma geraakt. En op zichzelf, toen ik het hoorde, dacht ik ook van: Oh, dit zal wel gepland zijn. En dan blijkt het toch eigenlijk ook nog heel onverwacht voor de familie te zijn geweest. Dus dat maakt het ook zo uh, absurd. Maar dat nee, dat, dat, weten, we dat weten we nog niet, niet helemaal. Maar, he? maar, goed, maar wel, dat... ik bedoel, Beatrix was er niet. Je kan er... Ja, Beatrix was er wel, geloof ik. Oké, okay. ja, zijn, nou, nu dus de zijn laatste... broer was in Griekenland. Willem-Alexander was ja. er niet. Nee. Om maar eens wat te zeggen. Maar dat, dat, dat is nu natuurlijk wel de grote vraag: hè? Was het gepland, ja of nee? Ja, maar ik, ik denk dat dan we gaat, daar nooit, het nooit het achter gaan komen. Ja, het gaat ons ook helemaal niks aan. Dat ben ik nou eens met jou eens. Goed. Uh, zometeen veel uh, ervaringen, veel verhalen over Frizo. Ook over Mabel. We kijken terug. Je hoort het allemaal vanzelf. Tot Tine. Kijk mee op de webcam via radio1.nl en meepraten. Twitter kan natuurlijk. Hashtag BNN Today. En Gio Lippens. altijd goed om die weer te zien. Voor het ja, Sportnieuws. De sport van vanavond, hallo. Het WK atletiek is bezig. En op die wereldkampioenschappen in Moskou is Daphne Schippers op de zevenkamp geklommen naar de zevende plaats. Dat is dan na de eerste dag van die zevenkamp. Ze dankt dat aan haar 200 meter, haar favoriete onderdeel. Maar die 22 seconden en 84 honderdste was toch niet helemaal waarop ze hoopte. Uh, nee, niet bepaald. Nee, nee. Ik, uh... Is het harder? Ja, ik denk dat er ook wel veel harder in zit. Maar. Ook binnen zo'n zevenkamp?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 Nou, Schippers zal die knie nog laten bekijken door de dokter... en daarna zal ze besluiten of ze aan de tweede dag zal gaan beginnen. Nadine nou, Broersen bezet halverwege de veertiende positie. De meerkamster verspeelde al op het eerste onderdeel een goede klassering... omdat ze ten val kwam op de 100 meter hoorde. En Gregory Sedok wist zich niet te plaatsen... voor de finale van de 110 meter hoorde bij de mannen. In zijn halve finale eindigde hij als achtste en laatste. Sedok was niet alleen ontevreden met het resultaat... ook zijn race vond hij onvoldoende. was gisteren uh, beter...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 Ook voor Erik had deze het toernooi er al op. De discuswerper kwam in de kwalificaties niet verder dan 62 meter en 14 centimeter. En dat was net niet genoeg voor een finale plaats. En dan wielrennen. De wielerploeg Belkin kan terugkijken op een goede dag. In het Belgische Ardoje won sprinter Mark Renshaw de eerste etappe van de Eneco Tour. Een meerdaagse etappekoers door de lage landen. En iets meer naar het zuiden. In de Jura won Luis Leon Sanchez de derde etappe in de Tour de Lain.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 Noord, en die wordt komende zondag gespeeld. Zo ja. Tenminste, wat wel spelers Ajax? Dat gaan we, ja, dan kan er toch nog een hele spannende wedstrijd worden, ja. denk ik. Maar goed, meer van Gio na Tienen neem ik aan. Gio, ja, zeker. Juist, dan is hij uiteraard langs de lijn. Zometeen praten we over het overlijden van Friso. Liana Liane Laag als eerst. Illusive. A gambler, spinning wheels, a poison victim, look off steel, the coldest heart you've ever felt, the coldest hands you've ever held, taking down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 my destiny lies in the hands of set me that set me free oh mystery now to me and you open my eyes and I'm next to you he says my destiny lies in the hands of set me free 23 uit Engeland. Liala La Illusive. Radio 1, PNN Today. We gaan even naar NOS-verslaggever Colette van Nu bij Huis en Colette. Goedenavond. Goedenavond. Ik begrijp dat uh, koning Willem-Alexander en Maxima die zijn net aangekomen. Hè, daar. Nou, die zijn in elk geval terug in Nederland. We hebben ze hier in de auto nog niet gezien. Uh, dus uh, waar ze nu precies zijn, dat kan ik je niet vertellen. Maar ik neem aan dat de familie wel contact met elkaar heeft vanavond. Ja. En Beatrix, die, die is daar gewoon? Die is thuis, inderdaad. Ja. En uh, nou ja, verder staat hier natuurlijk een hele hoop pers uh, voor de deur. En af en toe wat mensen die bloemen komen leggen. Ja, bloemen leggen, dat is niet helemaal wat er gebeurt. Want je kunt ze afgeven aan de poort. Dus het is niet zo dat hier straks een hele bloemenzee ligt. Nee, je geeft nee. ze af aan de poort en dan geef je je naam door enzovoort. Ja, dat hoorde ik jou eerder zeggen. Dat je je dan eigenlijk moet identificeren als je je bloemen afgeeft. Ja, dat is gewoon het normale protocol zoals het altijd gaat. En uh, ze zeggen het is een privéomstandigheid uh, die hier aan de hand is. Dus als mensen een, uh, een berichtje of een bloemetje af willen geven aan uh, de bewoners van dit huis, aan de koninklijke familie. Nou, dan moeten ze gewoon eventjes uh, een formuliertje invullen en zich identificeren. Ja. Is, is het druk daar? Het is vooral druk met pers natuurlijk, hè. Zo gaat dat dan. Ja. En uh, met politie, die dranghekken neerzet. En ook wel met, met wat mensen die het dan wel leuk vinden dat er iets gebeurt. Die even blijven hangen om te kijken wie er nou in die volgende auto weer zit die binnenkomt. Is dat iemand die ze kennen? Die ja, altijd een vriend zijn van de familie. Ja, er wordt dan zo'n beetje gespeculeerd. Gewoon een gezellig, gezellige hangplek wordt het bijna. En, en de mensen die wel echt daadwerkelijk die bloemen komen afgeven... die komen die een bloemetje geven, zijn ze weer weg? Of blijven ze nog even een praatje maken met elkaar of met de pers... Ja, dus we maken veel praatjes, worden natuurlijk ook door al die cameramensen opgevangen. Ik heb zelf inmiddels uh, behoorlijk wat mensen uh, gesproken ook. En uh, het gaat, ja, ze reageert bijna allemaal hetzelfde. Van ja, het is natuurlijk een droevige gebeurtenis. Heel vervelend dat dit is gebeurd. Heel erg en naar voor de familie en we willen ons medeleven betuigen. Maar ja... Misschien toch ook wel fijn dat een lastige periode nu uh, wordt afgesloten. Dat de, mensen, dat de familie aan, een, uh, aan de verwerking uh, kan gaan beginnen. Ja, dat is toch wel wat de meeste mensen zeggen, begrijp ik. Ja, ja. Dat, hoor ik en, uh, dat hoor ik hier, maar dat hoor ik uh, ook op de radio ja. overal voorbij komen. En dat is ook een begrijpelijke reactie. Ja, dat is volgens mij ook wel een beetje het idee dat het hier aan tafel ligt. Goed, Colette van nu bij Huis in Bos, dankjewel. Gaan we, tafel, gaan we verder aan tafel? Onze politieke man Boris van der Ham is er. Columniste voor het FD en auteur Onno Aarde. Arabiste en juriste Laila Al-Zwaïni. En onze vaste maandagast Erben Wennemars. Heren en dames, goedenavond. goedenavond. goedenavond. goedenavond. Eh, Prins Friso, de middelste van de Oranjebroers. Eh, we hebben het vandaag genoeg kunnen horen en lezen. Een man die zich altijd een beetje op de achtergrond hield... niet echt hield van al die aandacht. We hebben jullie gevraagd om na te denken... over jullie mooiste herinnering aan Prins Friso. En Boris, jij kwam met een fragmentje uit 1980. Jongens, hoe gaat het op school? Altijd even vragen. Heel goed. Nou, bij mij gaat het tussenin, hè. En hey, jij, hey, bij jou gaat het heel goed? Nou ja, ja zeiden je ziet er toets En die dat laatste was, knudden, dat was friso dat was friso en het, het omgekeerde is het geval want Willem Alexander en Constantijn gaan, gaat allemaal wel oké okay, maar op school was was friso de allerbeste en dat had hij ook van tevoren gezegd enzovoort maar hij stond in dat interview en dat zie je nu ook overal op televisie over en op YouTube is het ook heel ja, heel ontroerend staat hij een beetje aan het snoertje... van die presentator te kloten. en ja. onttrekt zich een beetje aan het interview... die Constantijn en Willem-Alexander hebben het grootste woord. En hij houdt zich daar een beetje op de vlakken, vlakte. En steeds als zij zeggen... ja, we gaan het wel missen hoor, dat leven op draak zijn... zegt hij, wow, ik vind het helemaal niet erg om weg te gaan. Dus hij, een beetje recusatrant, een beetje aan de andere kant hangen. En ja, ik zit met een half oog ook naar de televisiebeelden nu te kijken. Met een prins Klaus die hem aangeeft toen hij geboren wordt. En dat vind ik. ik bedoel, we zitten er allemaal over te praten. Maar uiteindelijk is er nu een vader dood, een zoon dood uh, van, van, van prinses uh, Beatrix. En zo'n soort uh, zo'n soort fragment. Ja op een leeftijd het het tien jaar is ook. het heel ontroerend. Zijn ja. kinderen hebben nog niet eens die leeftijd. Ja. Dus dat is, vind ik gewoon heel ontroerend. Dat is, ja, dat is er dan dood. En zag je ook al daar een beetje in... Um, nou ja, hij was van de drie de, de meest teruggetrokken. De meest, best wa, op school. Best op school. Ja. De slimste ook, geloof ik. Ja. Maar ook degene die dacht, nou, van mij hoeft het allemaal niet ja, te pers. Je zag altijd in dat soort interviews dat hij het meeste... ook toen hij ouder was, het meeste op de achtergrond zat. Een beetje verlegen was... Uh, of, of misschien niet verlegen was, maar er niet zoveel om gaf. Dat ja. kan ook. Onnau, oh um, jij ja. hebt geen fragmentje, maar een, een, een mooie persoonlijke herinnering aan Fries. <laughs> ja, op het gevaar of dat hier de Jeroen Krabbe trofee vanavond naar <laughs> mij gaat. Als ja. uh, de beste vriend. Zo was het, aller, was het niet. Aller beste vriend. Nee, ik heb één keer een avondje, jij zei een hele nacht, maar dat is de onzin, uh, met hem doorgebracht. Dat komt omdat ik lid ben van de Industriële Grote Club. Uh, wel dat is in Amsterdam, op... hè? Dat is op de Dam, uh, een hele chique oude, voormalige herenclub, inmiddels uh, ook voor dames uh, toegankelijk. En je hoeft zelfs niet altijd je stropdas meer te dragen. Dat is geweldig allemaal, moderne tijd. Maar goed, hij is daar uh, uh, uh, bescherm hiervan, dat, of was. Dat is een uh, erebaan die hij van zijn vader heeft uh, geërfd, uh, Prins Klaus. En um, ja, hij maakte kennis na het jaardiner met, uh, met alle leden, en, althans die, die daar waren. En toen, zoals altijd, eindigt zoiets aan een uh, mooi, uh, wat is het, uh, een mahoniehouten barretje. En uh, daar bleek hij een, een, een normaal mens. Ja, men schrik er een <lacht> beetje van, maar het, oh is, het is toch zo, die bier drinkt. Net als zijn broer. En uh, die, die uh, gewoon met je praat. En uh, dat was heel leuk. En ik kan me nog herinneren. Hoewel natuurlijk alles uh, op die industriële grote club. Een soort van. Ja de, daar klap je niet over uit de school. Maar wat ik me nog wel kan herinneren. Was op een gegeven moment. Uh, pols ik een beetje of zijn vliegtuig naar Londen. Waar hij het over had gehad. Of dat, nog, uh, of dat nog een optie was. Maar dat, dat zei hij. Ja gaan er gaan regelmatig vliegtuigen naar Londen. Dat vond ik wel een leuk dus hij, dus hij, hij bedoelde, hij jij jij kijkt op je horloge, zei je moet je niet weg of zo? Ja, nou, het wordt toch een beetje omgeven door wat protocol, ja. zo'n bijeenkomst. Dus. Maar daar stoorde die zich niet zo aan. Dus en dat hij, past een beetje in het ja. beeld, wat vandaag ook van uh, Frizo wordt geschetst. Toch een, een, een hele slimme man, maar... Ook heel gewoon en weinig op met uh, het uh, huis waar hij ooit lid ja. van was. Hè? Uh, en, en overigens toen niet meer hè, het koninklijk huis. Uh, er is natuurlijk geen, geen lid meer van het Koninklijk. Nee, vanaf zijn huwelijk uh, met Mabel niet meer. Had je, vind jij hem de, de, de meest normale van de drie? Zou je dat zo meest... <lacht> Nou, kennen ze allemaal heel goed. Nee, uh, ja. vind ik ze. Ja, ik, ja, ja, ik vond dit, ik, Laat ik het zo zeggen. Ik vond in dat uh, praatje wat we maakten wat we wat, wat overal over ging, uh, heel uh, prettig. Het is natuurlijk bijna een leeftijdsgenoot. Ik ben 46. Uh, uh, ja. Die, die, die, ik, heb, ik heb wel meer vrienden die in Londen werken, zou ik maar zeggen. En ja. die, zo iemand is het. En niet dat je ineens denkt: Oh, moet ik nou sieren? Zeggen, Nou, dat hoeft dan niet. Maar uh, moet ik nou heel formeel gaan doen? Of een, of een hoe noem je dat, zo'n kniebuiging uh, maken? Eh, dat heb je helemaal niet, dat ja. idee. Hoe sprak je hem aan eigenlijk? Van meneer, Volgens mij, of zo. meneer Frieso. Nee, Frizo zal het uh, geweest zijn. Ja. ja. En Laila, um, jij koos voor dit moment. Dat heb, die hebben we vandaag meer, meerdere keren gehoord. Mooi fragment waarop je ja. reageert op een eerdere uitspraak die hij deed op negenjarige leeftijd. Je mag wel Alex in elkaar slaan, maar niet doodslaan, want dan moet ik koning worden. En die ja. uitspraak bleef hem zijn hele leven achtervolgen. Ik denk dat je als kind, als je opgroeit binnen deze familie en je ziet... Uh, hoeveel het van de mens vereist om die functie te kunnen vervullen... dat dat niet iets is wat je echt noodzakelijkerwijs wil doen. Dus vanuit dat licht kan ik me best voorstellen dat ik een keer zoiets gezegd heb. Ik heb denk ik van jongs af aan ook wederom ertoe aangezet door mijn vader... die altijd wat dat betreft een grote invloed op mij heeft gehad. Geprobeerd om een normale carrière op te bouwen. En daar past de, een plaats op de reservebank naast Alexander niet in. Ik denk dat ik wel altijd bereid geweest zou zijn om de functie te vervullen... Uh, mocht het in vervelende situatie noodzakelijk zijn geweest. Uh, maar om stil te gaan zitten op die reservebank, dat was niks voor mij. Waarom vond je dit zo treffend, Leila? Nee. nee. Ja, ik, uh, ik had ook een zus en stoeien deden wij ook. En ik kon me heel goed voorstellen van, uh, maar er mag niks met mijn zus gebeuren. Dus natuurlijk, uh, je staat voor je broer. En uh, dat was het ook natuurlijk. Want hij heeft misschien niks op met uh, het instituut, Koninklijk Huis. Maar heel erg wel met zijn familie. Maar ik denk... Uh, en ik vond ook wel dat ik ze alle drie... vond ik ze eigenlijk heel erg normaal. Ik kende Friso niet. Uh, ik kende... Of kende, ik kende... Uh, ik was in de buurt van uh, Willem-Alexander... En uh, Constantijn ook, want uh, ik studeerde in Leiden in de tijd dat zij daar ook studeerde. En Willem-Alexander woonde toen schuin tegenover me op Drapenburg. Maar en, een beetje hetzelfde milieu begrijp ik ook, ja, ook kom uit. Nou ja, ja. tenminste, tenminste aan als als Den Haag en Leiden. Ja. Uh, ja, ook als, als Mabel dan de internationale carrière. Dus uh, op die manier voel ik me wel verbonden, dezelfde generatie ook. Ja. En uh, zat ik vanochtend, uh, of vanmiddag toen ik het las, in de bibliotheek, juridische bibliotheek in Leiden... Uh, er ging echt een traan uh, over me. Oh, ja? ja, dat klinkt een beetje dramatisch, maar dat was het wel. Ja, het, uh, het schokte me. En ik, ik, ik trok het me bijna persoonlijk aan. Dat ik, terwijl ik echt niet een royalty watcher ben of zo. Maar ja, het deed het. Me. Maar waar, waarom trok het je persoonlijk aan? Nou, wat ik al zei, het is, het is een, een gezamenlijke generatie. Je studeert hmm. sa ja, samen. Het is toch een, een, een dorpje eigenlijk als je in Leiden zit... vergeleken met de rest van de wereld. En uh, je, je doet een beetje dezelfde dingen. Niet, niet als uh, prins of prinses, dat doe ik natuurlijk. Hmm. Maar wel uh, als de carrière, de internationale carrière. Vooral van... Frizo en Mabel. En ik ken ook veel mensen om hen heen. Om hen heen. Dus one handshake away, misschien kun je dat wel zeggen. Is het toch niet een klein beetje dat er een soort van opluchting heerst? Van dat grote leed is eigenlijk anderhalf jaar geleden... toen het al gebeurt, dat ongeluk. Ja, dat zou je zeggen. Maar ik heb zelf ook wel enig leed meegemaakt. En het is toch geen opluchting. Nee, het is toch een schok. Want als hij daar toch ligt en je kunt bij hem aan bed... en het lijkt alsof hij slaapt, dat is toch heel anders. dan En je hebt altijd nog een beetje hoop dat het misschien toch nog goed komt. En nu is het echt definitief. Nou... Maar ja. is het ook niet zo van dat dan... Uh, nu kan Mabel en de kinderen, die kunnen ook verder. Die nou. kunnen ook verder, verder, verder met hun leven. Het leven wordt natuurlijk wel anderhalf jaar lang... Yeah. De klok staat gewoon stil. Misschien kijk je er mm, over nou. drie jaar zo op terug. Maar als je nu in het moment zit en je staat naast hm? je dode vader... of je dode Tuurlijk, man ja. of je dode zoon... Dan... Ja, dan ben je nog niet zo in dat perspectief, kan ik me zo voorstellen. Wat, ik denk denk ik nee, denk je niet? Wat nee. ook verpand is, denk ik, dat Mabel haar vader verloor. toen ze negen was. Ja, ja. Uh, ook door een, een ja, wintersportongeluk tijdens de schaatsen is hij onder oh, wakker. Hij kwam wakker. Ja, in de wakker. En ja. haar kinderen zijn nu ook zeven en acht. Dus ja. bijna dezelfde leeftijd. Dus het is uh, toch wel echt. Goed, wij praten zo meteen verder. Eerst Coldplay, The Scientist. En dan kijken we ook even naar wat de buitenlandse media melden. over het overlijden van Friese. Allee, hoorde je de Scientist. Naast mij hier in de studio Rolof de Vries. En die houdt vanavond al het nieuws en de reacties bij. Rolf. Yes, er wordt uh, zojuist gemeld dat uh, koning Willem-Alexander... en Maxima zijn aangekomen op Huis ten Bosch. hebben zich bij prinses Beatrix uh, gevoegd. Die zijn compleet vanavond. En dan kijken we naar Politiek Den Haag... Er werd vanmiddag vooral via sociale media gereageerd... op het treurige nieuws over Prins Frizo. Premier Rutte, die nu eerder terugkomt van vakantiedag gepland... zei in zijn reactie onder meer... voor Prinses Mabel en hun twee dochters Luana en Zadia... moet het nauwelijks te bevatten zijn... dat zij nu definitief verder moeten zonder hun man en vader. Bij hen zijn onze gedachten nu in de eerste plaats. Kees van der Staaij van de SGP twittert... intens verdrietig bericht dat Prins Frizo is overleden. Ons hartelijk meeleven gaat uit naar de Koninklijke Familie. En Henk Krol, de voorman van 50PLUS, is even helemaal stil... vanwege het trieste nieuws. Emil Roemer van de SP wenst de Koninklijke Familie... heel veel kracht en sterkte toe voor de komende tijd. En Adi Slop van de ChristenUnie geeft aan dat hij in gebed gaat... voor de Koninklijke Familie. CDA-baas Sybrand Buma houdt het op Twitter formeel... met verdriet heb ik kennis genomen van het overlijden van Prins Friso... Ik condoleer zijn vrouw en kinderen in de koninklijke familie. En Geert Wilders, geen fan van het instituut Koningshuis... maar uiteraard ook geschokt. Ik ben inderdaad uh, heel erg uh, geschokt. Het is uh, afschuwelijk. Uh, Prins Friso uh, die is uh, overleden. Ik zag net op televisie nog uh, beelden van Prins Friso... en zijn vrouw Mabel en de twee uh, kleine kinderen. En ja, Dat gaat je door merk en been. Dus ik weet zeker dat uh, niet alleen uh, alle PVV'ers... maar iedereen in heel Nederland uh, vandaag oprecht... ontzettend mee zal leven met de familie. Ik doe dat in ieder geval wel. En ik wens in deze ongetwijfeld hele moeilijke tijd, ontzettend veel uh, sterkte. Ja, en meteen na het bekend worden van het overlijden van Friesel paste veel radiozenders de toon van hun programmering aan Radio 538. En Sky bijvoorbeeld meiden dan de wat al te uitbundige muziek... en namen van bands en nummers die als pijnlijk kunnen worden opgevat. En dan moet je denken aan bands als Queen en Prince... En natuurlijk is vanavond op Radio en TV ruime aandacht voor Friso. Maar de lokale omroepen die passen hun programmering niet aan. Er zijn dan weer officiële protocollen voor. Dat gebeurt alleen als een lid van het Koninklijk Huis overlijdt. En dat was de prins sinds zijn huwelijk niet meer. Natuurlijk was er toch nog onverwachte dood van de prins. Ook nieuws voor buitenlandse media. Eigenlijk overal ter wereld werd er melding van gemaakt... van de Chinese staatsmedia tot Al Jazeera. Niederländische prins Friso gestorven, de broeder van koning Willem Alexander. Prins Friso passed away... at his mother's residence in the Netherlands today. Hij was 44 en lag al bijna anderhalf jaar in coma... na een ski-ongeval in februari vorig jaar. Hollandos prins Johan Friso... pezhanen op ons aan de kinesi-hollandse Johan Friso había sofrido graves daños... Cerebrales, debido al tiempo que pasó privado de oxigeno. Prins Johan Friso, hayatene kaybette. Let's canchelse mладshebrat, carоля Willem-Alexandra, prins Friso. Johan Friso, d'Orange Nassau, deuxième fils de la reine Beatrix, se morselandie al age de 44 ans. So a very sad day for the royal family and indeed for Netherlands. Aandacht was er ook vanuit Argentinië. En daar hebben ze het over de zwager van Maxima in plaats van de broer van de koning. En vanuit Oostenrijk, het landfond Friso in februari 2012 zijn ski-ongeluk kreeg. De burgemeester van Leg, de plaats waar dat gebeurde... heeft vanmiddag zijn medeleven overgebracht aan de koninklijke familie. Door oranje skiën al tientallen jaren in Leg. Juist, ja, Roelof, dankjewel. Zometeen uh, meer, ook meer tweets, meer nieuws. En nog even waar we het net over hadden, uh, dame en heren aan tafel. Um, over of het ook misschien beter zo is. Ik zie net de Ron Vreese, uh, politiek commentator van de NOS... die twittert opmerkelijk in de reacties, Frieso in de officiële staat alleen over leedwezen en droevig. En dan de reacties van de straat. Maar was toch geen leven zo? Dus ik denk dat het toch alle twee wel een beetje, een beetje leeft die gedachten. Zometeen praten wij verder met jullie aan tafel. Um, onder andere over wat voor draaiboek er nu ligt. Wat gaat er nu gebeuren in de komende tijd? Worden ze nou wel of niet begraven in de Nieuwe Kerk? Uh, nee, in, nee, Delft? Nee, in Delft? Precies. In Delft, ja. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Vanmiddag hoorde ik op Radio 1 iemand zeggen... nee, die er verstand van heeft van koninklijke begrafenissen. Dat is wel zeker, maar jij, jij twijfelt nog een beetje, Boris. Ja, dat ja. is nog niet helemaal duidelijk. We moeten en... ver terug in de tijd om deze situatie te kunnen vinden. Ja. En tot 1884 moeten we teruggaan. Dat gaan we dus zo meteen doen, na negen. Ja. En dan praten we ook over de rol van Willem-Alexander... in aanloop naar die begrafenis. Zien we hem als koning, zien we hem als broer. Dat alles. Maar eerst het nieuws met Nanet Wel. Ben van <laughs>